Het jongens dat zingt van grote vetten Dat klopt van eeuwig vrij, van eeuwig vrij Klopt het jongens het jongens Dat rilt van dwaze liefde, dat huilt van nooit meer wachten Nooit meer wachten, hè hey, de jonge zaad, de jonge dat roept van grote daden, dat zweelt van hete nachten, van hete nachten schreeuwt. Het jonge zaad, de jonge zaad dat zucht van onbegrepen, Het diert van nu of nooit. Van nu nooit tijd Het jonge Het zingt, het klopt, het rilt Het huilt, het roept, het schreeuwt, het raast Voor enig alles wil Het jonge Het jonge Dat dreunt van heftig wezen Dat kreunt van geile lust van geile lust krunt, het de het hart Dat slaat van zachte dromen, dat pompt van heldenmoed, van heldenmoed, pompt. Het hart het jongenshart. Dat pompt van wild verlangen, dat beeft van tederheid. Aan. Het zingt, het klopt, het rilt, het trilt, het bonkt, het beeft, het raast, alles voor eeuwig wil, het jongen Die jongens uit. Het raast van alles willen, dat trilt van verlegenheid, van verlegenheid Het trilt. Het uit De man kijkt in de spiegel. Ik zie een grote man, door pijn en zijn gehart, met lieve en leed getaard, die vecht. Tegen zijn tranen, van binnenin bomt over in de hart het zweetgeel.